8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. En straks in het NOS Radio 1 journaal hoop ik staatssecretaris Kleinsma van sociale zaken te spreken. Ze wil dat alle waaijjongers herkeurd worden en ze wil ze aan het werk hebben. Hier is het NOS journaal.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 Volgens Kleinsma zijn er van de 230.000 jongeren met een Wajong-uitkering... 40.000 volledig en blijvend gehandicapt. Die blijven recht houden op een Wajong-uitkering. De maatregel moet op termijn een besparing van 1,2 miljard euro opleveren. Begrotingstekort over dit jaar lijkt toch niet boven de 3% uit te komen. Blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek later vandaag presenteert. Zo bevestigen bronnen tegen de NOS.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 Volgens de moeders van Srebrenica ontlopen Nederland en Dutchbed... hun verantwoordelijkheid door de immuniteit van de VN. Opnieuw is het in Brazilië tot botsingen gekomen... tussen demonstranten en de politie. In Fortaleza waren zo'n 5.000 betogers op de been... rond het stadion waar de halve finale van de Confederations Cup werd gespeeld... tussen Spanje en Italië. De demonstranten hielden een vreedzame protestmars... maar toen de menigte in de buurt van de veiligheidszone rond het stadion kwam... verdreef de politie de demonstranten met traangas en rubberkogels. Een online veiling van spullen van schrijver Jan Kremer heeft gisteravond bijna 150.000 euro opgeleverd. Er werden meer dan 800 voorwerpen geveild, zoals brieven, schilderijen en foto's, maar ook meer persoonlijke spullen. Het allereerste boek van Kramer, De Geel Na Morgen, bracht het meeste geld op. Een particulier legde 12.000 euro neer voor het nooit uitgebrachte boek met schilderingen. En ook BN'ers hadden interesse in Kramer spullen. Toen Verdorens als eerste BN'er de aansteker kocht. ...om er meteen een sms'je te sturen met de vraag of hij dat naar buiten mocht flingeren. Nou, dat vond hij goed. <laughs> Vervolgens uh, twitterde Huubstapel Stapel direct dat hij de Ray-Ban van Jan Kramer had verworven. <totstuk> Weerbericht, wolkenvelden overheersen, soms wat regen. In de loop van vanochtend trekt de regen weg. Later breekt vooral in het westen soms de zon door. De wind neemt af en het wordt 17 graden. Vanavond gaat het opnieuw flink regenen. Morgen overdag breekt de zon weer geleidelijk door. Dagen daarna wordt het warmer. Schijnt de zon vaker, wordt 18 tot 25 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Wijnand Zwaan. Behoorlijk wat files bij Rotterdam na een ongeluk op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Centrum staat 7 kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het beste via de Benedux tunnel vanaf Knopend Ketelplein. Ook op de A13 loopt het flink vast. Vanuit Den Haag tussen Delft-Noord en Knopend Kleinpolderplein 11 kilometer. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Gouda. En op de A50, ons richting Arnhem, bij heteren 4 kilometer... is een vrachtwagen gekanteld, de rechte rijstrook is dicht. En Prinsjesdag 2.0, wat zeg ik? 3.0, daar wordt u zo meer over. Je hoort een collega het wel eens zeggen. Ik vind het prima om tot mijn 67e te werken. En dan zo'n blik van appeltje-eitje. Maar mogen we even plagen?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 Het was vorig jaar de laatste Prinsjesdag met koningin Beatrix. Leden van de Staten-generaal. En nu zien we uit naar de troonrede van de nieuwe koning. Maar dat is voor sommigen niet genoeg. Prinsjesdag moet een groot feest gaan worden. Voor jonge werkzoekenden, vooral in Zuid-Europa, is het bepaald geen feest. Er is hoge jeugdwerkloosheid in vrijwel alle EU-lidstaten. Daar ging het gisteren over op de EU-top in Brussel. Europese staatshoofden en regeringsleiders spraken over maatregelen... om de kansen van werkloze jongeren op een baan te vergroten. Consponent Tijn Sadé in Brussel. Tijn, ja, er is dus meer geld vrijgemaakt voor de jeugdwerkloosheid... om die aan te pakken. Maar ja, hoe concreet is de uitkomst nou van de top? Nou, Je kunt toch wel zeggen, één concreet resultaat en een paar goede voornemens. Dat is zo'n beetje het resultaat van de top, dag één gisteren. Concreet is dat er zo'n 8 miljard euro nu wordt vrijgemaakt... om vanaf januari volgend jaar al te worden ingezet voor projecten... in landen waar de jeugdwerkloosheid 25 of hoger is. Nou, Dat is inmiddels de situatie in de helft van de EU-landen... Niet in Nederland, dus uit die pot met geld gaat niets naar Nederlandse werkloze jongeren. Nou, en dan komen we eigenlijk al snel bij de beloftes, de mooie voornemens... om bijvoorbeeld haast te maken met een jeugdgarantieplan. Dat garandeert dat je na maximaal vier maanden werkloosheid... een leerwerkplek krijgt aangeboden. En ook nog meer geld en uh, uh, meer uh, middelen voor de Europese vacaturebank. Waardoor het bijvoorbeeld voor een werkloze Spaanse verpleger... makkelijker is om een vacature te vinden in een Nederlandse... Nederlands ziekenhuis. Nou, premier Rutte die zei na afloop van de gesprekken vannacht toch hoopvol, we hebben nu meer instrumenten in handen. Ja, maar in landen waar het er echt toe doet, Spanje, Griekenland, hoorden we net al, ja daar zijn ze er helemaal nog niet op ingericht om op die manier de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dan gaat het over heel Europa ook nog eens over miljoenen. Is dit niet een druppel op een groeiende plaat? Ja, die vrees is uh, heel groot, uh, inderdaad, die dramatische cijfers. Hè? Je, je moet uh, eigenlijk al spreken van zo'n 7,5 miljoen jongeren in Europa... die nu geen opleiding volgen of en niet werken. Nou, en dat aantal blijft stijgen. En dat los je allemaal niet op met mooie voornemens. En dat zei ook premier Rutte... Wat hem betreft moet Europa vooral eigenlijk zijn arbeidsmarkten hervormen. In veel landen is er amper doorstroom van jongeren. Nou, dat doen wij in Nederland allemaal veel beter, zei Rutte heel trots. En die heeft met zijn Italiaanse collega, premier Letta... gisteren in de wandelgangen nog wat afspraken gemaakt. Een Italiaans team komt binnenkort naar Nederland... om te kijken hoe wij dat allemaal doen. Dus ja, zo probeert men van elkaar te gaan leren. Ja, maar goed, arbeidsmarkten hervormen, nou... Doe dan, pak dan door. Waarom doen ze dat niet? Ja, nou ja, uh, inderdaad, om echt resultaat te behalen... moet je eigenlijk niet smijten maar geld, maar je arbeidsmarkten hervormen. Maar ja, dan ga je onherroepelijk net zoveel mensen die liever de dingen laten zoals ze zijn, eh, tegen het hoofd stoten, Ofwel ingrijpende hervormingen vergt enorm veel politieke moed. Nou, als voorwaarde voor het inzetten van bijvoorbeeld die 8 miljard euro... Hè, daar geldt nu wel bij dat de ontvangende landen... ook meteen eh, moeten beginnen met die hervormingen. Dus die moeten meteen nu die politieke moed eh, gaan tonen. Maar ja, eh, dat bleek vannacht ook. Wie dat allemaal gaat controleren... dat die landen ook meteen daar eh, beginnen met hervormingen... Ja, wie dat gaat controleren... Dat het is vooralsnog helemaal onduidelijk. Ja, je zou zeggen, dit uh, roept om een vervolg. Komt dat er ook? Ja, volgende week al, dan is er weer een top over jeugdwerkloosheid. Niet een uh, officiële Europese top in Brussel, maar ditmaal in Berlijn op uitnodiging van Angela Merkel. Nou, de meeste regeringsleiders zullen daar weer bij zijn. Ze komen dan uh, ja, bij elkaar voor meer technisch overleg om van elkaar te leren. Wat werkt in jouw land? Hoe pakken jullie dit specifieke probleem aan? Nou, er zal dan ook concreter worden gesproken over hoe de Europese investeringsbank ook kan worden ingezet. Van die bank werd in het verleden al gevraagd om zijn ...kapitaal beter in te zetten met leningen voor het midden- en kleinbedrijf. Nou, dat overleg gaat allemaal door. En Herman van Rompuy, de voorzitter van de vergadering van regeringsleiders... ...die zei vannacht dan ook dat niemand moet hopen... ...dat de jeugdwerkloosheid op korte termijn is opgelost. Er zijn dus gewoon wat stapjes gezet, er is wat geld vrijgemaakt. Maar ja, een echt groots visionair plan is er niet of is er nog niet. Tijn Tzadé in Brussel. Voorzitter van FNV Jong, Robert Koemans, goedemorgen. Goedemorgen. Beoordeelt u het ook zo, een paar stapjes die gezet zijn? Nou, dat weet ik nog niet. Ik, ik denk het wel. Het, het is een begin. Maar uh, ik, ik ben zelf van mening dat één groot plan om jeugdwerkloosheid op te lossen is misschien ook heel erg moeilijk. Misschien moeten we meer kijken naar heel veel hele kleine plannen... die een klein stapje verder helpen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan komen we er misschien wel. Ja. En dan zou die 8 miljard euro wel bij kunnen helpen? Nou, Natuurlijk kan die 8 miljard euro daarbij helpen. Ja. Maar het mag ook een stuk meer. Ja, precies. En het gaat niet naar Nederland. Want Nederland zit maar op 10% jeugdwerkloosheid. En landen moeten meer dan 25% jeugdwerkloosheid hebben... om in aanmerking te komen voor dat geld. Hier zitten 137.000 jongeren zonder baan. Ongeveer 10%, mm. ik zei het al. Hebben zij daar nog iets aan deze besluiten? Uh, nou, het, het, is, het is gewoon waar uh, dat, dat Nederland uh, misschien ook wel gelukkig... het iets minder slecht doet qua jeugdwerkloosheid dan een, een Spanje of een Griekenland. Alleen ik zeg altijd wel, we zijn hier dan misschien wel het beste jongetje van de klas. Maar de hele klas slaagt niet. Um, uh, het gaat in Nederland ook gewoon slecht. En het hangt er nog een beetje vanaf hoe je het berekent hoor. Want jij zei 10%, maar CBS zegt 16%. Hm. Dus ja... ja. Ja, dat is toch ook aanzienlijk. Maar goed, nog altijd niet genoeg om in aanmerking te komen voor dit geld. Uh, mm. Wat gaat er hier dan verkeerd? Wat, wat zou er beter kunnen? En nou, moet wat... Nou, je, je, waar je hier in Nederland vooral naar kan kijken, uh, denk ik, uh, los van het geld, en er is ook redelijk wat geld beschikbaar van de Nederlandse overheid, dan zeg ik ook weer van nou, mag natuurlijk ook wel een tandje bij, want het is een flink probleem, uh, maar er gaan, er gaan redelijk nog wat dingen wel, wel fout. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat het uh, uh, nou ja, het zou fijn zijn als bijvoorbeeld het, het onderwijs toch wel, uh, Rutte was er trots op, het gaat vast ook misschien beter dan in andere landen, maar daar zien we ook nog wel wat dingen fout gaan. Verder de plannen die er nu liggen, die Nederland wil uitvoeren, uh, daar zien we wel van dat, ja, of het geld wordt niet helemaal lekker besteed of het mag allemaal wel wat sneller. Het is een groot probleem, dat moeten we wel serieus nemen. En uh, het schiet niet altijd even hard op met uh, de Nederlandse aanpak jeugdwerkeloosheid. Wat gaat er dan mis in het onderwijs? Want er wordt wel gezegd, nou ja, als er geen werk is, blijf dan vooral leren, mm. maar dat gaat dan nog niet helemaal goed. Uh, nou, daar zie je bijvoorbeeld van. Uh, uh, dat, even kijken, de plannen uh, die, die schieten niet altijd even hard op. Hè? Er, er zijn bijvoorbeeld niet echt doelen gesteld van goh, hoeveel mensen willen we nou uh, verder helpen het onderwijs in. Maar wat je ook ziet bij het onderwijs uh, is bijvoorbeeld ook aan de andere kant... Uh, van de uh, tien meest populaire mbo-opleidingen uh, zijn er eigenlijk uh, vijf of zeven zelfs... Uh, waarbij je gewoon niet zo'n hele grote kans hebt op een baan. Dus er gaan ook wat dingen fout in de studiekeuze en uh, hoe dat aansluit. En daar maken wij ons ook heel veel zorgen over. Maar dat is dan toch verantwoordelijkheid van de jongeren zelf. Moeten die niet anders gaan kiezen? Ook dat is een beetje, beetje economisch ja, denken? Ja, nee, nee, maar daar heb je ook zeker een punt. Alleen het punt is ook wel... Uh, jongeren moeten wel uh, weten waar ze voor kiezen. En het is nu lang niet altijd duidelijk. Sterker nog, het is niet duidelijk als jij een opleiding begint... of je daarmee dan ook een baan landt. Uh, en daarom zijn we ook zo blij dat uh, die studiebijsluiter er gaat komen... waarbij je eigenlijk als mbo'er... Uh, dan een, uh, een lijstje krijgt met nou, hoeveel kans op een baan heb ik als ik deze opleiding doe. En ik denk dat als uh, die keuze eenmaal duidelijk is, uh, of de consequenties van je studiekeuze dan helder zijn, kijk, niemand zit er op te wachten om thuis te zitten. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Dus als dat ding dadelijk er eenmaal is, die studiebijsluiter, dan zal je hopelijk zien dat dat al een stuk beter gaat. Goed, nou De minister van Onderwijs en Bussenmaken is daarmee bezig. Dan hebben we mm. ook een Mirjam Sterk natuurlijk als ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid. Ja. Scheelt het dat zij er is dat die ambassadeur er is? Helpt dat ja. Nou ja, we merken wel wat, wat goed is, is. Wat ik al zei, hè. er zijn heel veel kleine plannen en Ik denk dat als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan komen we echt een eind. Alleen, uh, dat zijn bijvoorbeeld plannen... Uh, dan is er iets dat in Tilburg heel goed werkt... wat de rest van het land niet weet. Of iets wat in Nijmegen heel goed werkt... wat de rest van het land niet ja. weet. Wat Mirjam sterk wel doet, uh, wat ik heel erg goed vind... is uh, dat zij dan zegt van... goh, hey, jullie kunnen ook nou eens kijken wat er in Tilburg gebeurt. Want dat is misschien ook een, een heel leuk plan voor jullie. Uh, 1 juli, dus dat is bijna. Dan komen dadelijk alle uh, plannen naar buiten van... Uh, de arbeidsmarktregio's van Nederland, zoals dat dan heet, wat zij gaan doen met jeugdwerkloosheid. En, nou, en wij hopen dat daar hele mooie dingen tussen gaan zitten. Maar uh, we zien ook wel dat bij bepaalde regio's, in ieder geval, hebben we tot dusver nog steeds niet achter kunnen komen wat ze aan het doen zijn. Dus ja. we maken ons een beetje zorgen of dat overal wel even hard aangetrokken wordt. Maar goed, dat zien we in ik... juli. Precies, ik hoor het geld weglekken. Maar we houden dat uh, in de gaten. Het heeft onze interesse. Uh, Robert ja. Koemans van FNV Jong, hartelijk dank. Dankjewel. Zo dadelijk, dan hoort u van de politie waarom ze het hulmeisje voor de tweede keer hebben opgegraven. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen en buitenland. Eerst naar Mark-Robin Visser, want die zoekt vanochtend naar tips voor een goedkope en dan toch nog fijne vakantie, Mark-Robin. En? Ja. En, Heb je al reacties ja, nee, tips nog meer? Tips binnen? Ja. ja. Ja, er komen nog meer reacties. Ik kreeg een reactie van iemand op mijn weblog. Die schrijft, je kunt gratis paalkamperen bij Staatsbosbeheer. Moet je even op de website kijken. Had ik nog nooit van gehoord. Nee. Maar net Huissen zei meteen, ja, paalkamperen. Ja, inderdaad. Ja. En er zijn nog veel meer mogelijkheden. Je hebt ook hele leuke boerencampings. En daar kun je ook voor heel weinig geld kamperen. Ja, wij gaan voor goedkoop vanochtend. We gaan voor budget. Absoluut. <laughs> uh, Jeannette Husse is van de VVV uh, in Os. Ook een tip, ga gewoon eens naar de VVV. De VVV is van ons allemaal, voor ons allemaal. Ten slotte? Ja, absoluut. Ja, die, wij, zijn, uh, wij zijn er voor iedereen en uh, ook voor mensen met een klein budget. Gefinancierd door provincie en gemeente. En het is vaak zo: mensen weten de Office du Tourisme 1600 kilometer verderop goed te vinden. Maar bij hun eigen VVV zijn ze nog nooit geweest. Nee, en dat is zo jammer, want vaak is in je eigen omgeving zo ontzettend veel te zien en zoveel te beleven, maar dat vergeten ze ja. Naast de VVV in Os, die zich overigens in, in het gebouw bevindt waar ook een museum is, dat is ook alweer een tip. Maar naast die VVV staat een kiosk, want zo noemen we deze, ik noemde dat vroeger altijd, de muziektent. Ja, ja de muziek... Uh... Het is inderdaad, zoals we vroeger de muziektent hadden, het is een prachtige kiosk, helemaal in oude stijl opgetrokken. En hier worden regelmatig optredens verzorgd door allerlei koren, bands en andere. Ja. Evenementen worden hier gehouden. En die zijn ook gewoon gratis toegankelijk over het algemeen. Ja, en aan de rommel te zien die hier omheen ligt. Is, heeft hier recent nog iets plaatsgevonden? <laughs> Diploma-uitreiking is geweest <laughs> gisteravond. En ik denk dat ze het hier hebben nagevierd. Ja, ja nou ja, wat kunnen we nog meer uh, zeggen? Uitjes, bezoekjes die niet te veel kosten. Wij horen dat steeds meer mensen uh, verwachten niet op vakantie te gaan. Dit jaar 27 procent. Ja. Merken jullie dat bij de VVV ook? Is de vraag veranderd? Natuurlijk zijn er meer mensen die in eigen land nu uh, hun uh, vertier zoeken. Ja. En uh, ik denk dat wij daar heel goed uh, bij kunnen helpen. Want wij kunnen ze juist nu richten op die uh, leuke dingen die je in je eigen buurt kan doen. Die helemaal niet veel geld hoeven te kosten. Ja. Inspireert u mij eens? Nou. Als je met de kinderen naar, uh, naar onze gemeente wilt komen. En je wilt gewoon lekker gaan kamperen of in een bungalow. Maar uh, ja. ja, nee, ik heb geen geld voor een bungalow. Je hebt geen geld voor een bungalow. Nee, nee. Nou, zou ik gewoon een, een tent meenemen en uh, bij de boer gaan kamperen. Ja. Heerlijke lekkere campings in de polder of uh, aan de rand van het bos. Mm -hmm. En daar kun je hartstikke leuk je vakantie doorbrengen. Want wij hebben hier een hele mooie Maas waar je Mooi kan recreëren. Lekker Je kunt ook fietsen. Ja. ja. ja. Nee, want we gaan natuurlijk vooral voor dingen die geen geld kosten. Ik roep de luisteraars nog een keer op. Kom op met die tips. Er staan al wat bij mijn weblog. En wij praten straks verder. Jeanette Huusen, bedankt. Dankjewel. En ook op Twitter heb ik er nog een paar. Komen we straks wel aan bod. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Nou, over het algemeen gaat het wel goed op de weg. Maar de problemen die zitten nog steeds een beetje op twee plekken. Op de A20 naar Gouda. Daar is bij Rotterdam Centrum een ongeluk gebeurd. en alle vroegte twee rijstroken zijn dicht. Veroorzaakt 7 kilometer Fieden. Maar ook op de A13 loopt het helemaal vast vanuit Den Haag. 11 kilometer nu voor het Kleinpolderplein. En op de A50 Os Arnhem voor Heteren 5 kilometer. Door een gekantelde vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Het hulmeisje is opnieuw opgegraven. Het meisje is in 1976 doodgevonden. En sindsdien is nog steeds niet duidelijk wie zij eigenlijk is. Lange tijd werd gedacht dat het hulmeisje een vermiste vrouw was. Totdat deze vrouw zich in 2006 meldde. En sindsdien wordt er gezocht naar de identiteit van het meisje. De teamleider van het Cold Case Team Midden-Nederland, Wim Perlot. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom uh, is nu toch, uh, zijn de stoffelijke resten nu toch weer opgegraven? Uh, ja, dat de tweede keer al. Hè? Ja. En dat heeft te maken met het feit dat we toch met nieuwe technieken proberen nog meer informatie uit de, de lijkdelen te halen. Ja, en wat, wat zijn dat dan voor technieken? Want dan ja. moet u dus de indruk hebben dat dat inderdaad gaat lukken. Ja, nou ja, dit, wat we in ieder geval proberen is alles uit de kast te halen. En een van de zaken is dus dat we dit proberen. Nou, wat we nu aan doen zijn samen met het uh, NRV in Den Haag is om te proberen uh, via uh, verwantschapsonderzoek te kijken of er wellicht verwanten van ons hulmeisje in de databank zitten. En uh, aangezien wij nog niet voldoende DNA-kenmerken uh, hadden, zeg maar, uh, willen we nu proberen om dat aantal te verhogen, zodat we een betere slag kunnen maken in die databank. Mm -hmm. Dat is één reden waarom we dat doen. Een andere reden is dat we uh, een reconstructie hebben gemaakt van het hoofd. Uh, nou, dat heeft u ongetwijfeld uh, wellicht een keer gezien. Ja. Um, maar als je dat ziet, dan zie je een, een meisje van een jaar of twintig. En uh, u weet dat we sinds kort uit, uh, uit nieuwe techniek hebben begrepen dat ze niet ouder dan een jaar of 15 kan zijn. Dus we gaan een second opinion maken van de, van de schedelreconstructie. En daar hadden we een schedel ook voor nodig. Ja, en dat heeft u nu al uitgevonden naar aanleiding van uh, de laatste informatie. Ja, er is een isotopenonderzoek geweest en uit dat isotopenonderzoek uh, is zijn een aantal zaken gebleken. Daarnaast zijn botdelen nader gereconstrueerd. Ja. Even korter: wat is een isotopenonderzoek? Isotopenonderzoek is dat men in, in botten en haren kijkt naar uh, de, de luchtgesteldheid, de, de, de bodemgesteldheid van. Uh, de, de, dat is een heel ingewikkeld technisch verhaal. Maar waarin ze in ieder geval uh, de, uh, kunnen achterhalen uh, waar ze geleefd heeft in, in, uh, tijdens het leven, tijdens haar leven, zeg maar. Ja, uh, bent u ook uh, afgezien van uh, onderzoek op de rest, uh, andere aanwijzingen nog aan het volgen? Want ik, ik heb begrepen dat het eerder onderzoek leidde naar sporen in Duitsland. Ja, samen met het uh, Bondescriminalaamt in Wiesbaden zijn we op dit moment bezig met een, een plan te maken op welke wijze we uh, de Duitse mensen, de Duitse inwoners, kunnen betrekken bij het onderzoek. Omdat we uit hetzelfde isotopenonderzoek hebben vastgesteld dat ze. Uh, zeer waarschijnlijk de eerste zeven jaren uh, in, de Eifel, in het Eifelgebied in Duitsland heeft geloven. Ah ja, maar verwantschapsonderzoek in Duitsland is niet zo eenvoudig, geloof ik? Hè? Uh, nee, wij hebben dat in ieder geval weggezet. De eerste berichten zijn dat dat niet mogelijk is. Um, aan de andere kant hebben wij gezegd... Ja, wij, wij richten DNA tot nu toe eigenlijk altijd op, uh, op verdachten, op, op mogelijke daders. En, en dit gaat natuurlijk om iets anders. Dit gaat om een slachtoffer. Meneer Palot, we zijn zeer benieuwd naar wat u vindt. Horen ja. we graag van u. Hartelijk dank voor okay, uw uitleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Het zal u ontgaan zijn, de Tour begint morgen op Corsica. Niet zomaar de Tour de France natuurlijk, maar de 100ste editie. Na de Olympische Spelen en het WK voetbal, toch nog altijd het populairste sportevenement ter wereld. Maar achtervolgd door dopingschandalen, probeert Frankrijk het geschonden blazoen van de wielerronde toch maar weer wat op te poetsen. C'est dans ce contexte que s'élance en d'autres éclaireurs.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 Nou zeggen de twee bijna in koor wat ons betreft is de tour belangrijker voor Frankrijk. Maar je pense que la différence par rapport au défilé du 14 juillet c'est comme je disais tout à l'heure c'est les retombées économiques que ça peut avoir sur les villes et les départements que le Tour de France traverse. De tour brengt tenminste geld in het laatje. 14 juillet kost alleen maar geld weten de twee. Maar de 100ste ronde van Frankrijk heeft toch een probleem. Doping.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 Dan hebben we hebben natuurlijk de gouden koets, de troonreden en het koffertje van de minister van Financiën. Maar toch is dat voor een groep vrijwilligers niet genoeg. Prinsjesdag moet een feest van de democratie worden. Voor het eerst wordt uh, daarom dit jaar een Prinsjesfestival georganiseerd. En een van de vrijwilligers is de commissaris van de koning in Friesland, John Jorritzma. Meneer Jorritzma, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat moet ik mij daarbij voorstellen, het Prinsjesfestival? Ja, het Prinsjesfestival. Een, een hele mooie en vrolijke culturele politieke aanloop eigenlijk naar Prinsjesdag. Uh, Zoals u zei, Prinsjesdag is het natuurlijk wel een heel mooi evenement. Het is de start van het nieuwe politieke jaar. Dit jaar natuurlijk wel heel bijzonder met een nieuwe koning. En in het, in het jaar van 200 jaar uh, koninkrijk. En er zal natuurlijk weer een zware boodschap over ons heen komen. Maar uh, we hebben elkaar gezegd, we moeten dat toch meer met elkaar gaan uh, beleven. Met mensen die echt zich echt uh, geëngageerd voelen met de politiek. Mensen die professioneel op een andere manier rondom die politiek uh, uh, verenigd zijn. Ja, maar, uh, nog een keer, hoe stelt u zich dan voor? Wat, wat, wat zou er omheen dan moeten gebeuren? Wij gaan van alles organiseren, daarom. Dan moet je denken aan, uh, aan een prinsjesrede, aan cabaret. U moet denken aan politiek debat. U moet denken aan een politieke boekenprijs. U moet denken aan een concert... Uh, noem maar op, er uh, zijn heel veel activiteiten die we op allerlei verschillende locaties hier, in het, uh, in het, ook in het weekend, het monumentenweekend, rondom uh, Prinsjesdag hier gaan organiseren. Uh, Den Haag uh, zal een, uh, een centrum zijn uh, van, van, uh, van, van politiek uh, en politieke folklore, laat ik het maar zo zeggen, met hele mooie uitingen waar iedereen in zich zal kunnen herkennen. Ja. Maar nou is Prinsjesdag, dat klinkt misschien wel leuk, Prinsjesdag, maar het is gewoon een, een staatsrechtelijk gegeven. Het is ja. iets, iets politieks. Past dat daar dan wel bij? Ja, juist. Uh, het is juist voor die politiek geïnteresseerde mensen die uh, ja, uh, geïnteresseerd zijn in wat in ons land omgaat. En uh, dat is natuurlijk nu in de afgelopen jaren uh, altijd op een hele... Ja, moet ik bijna zeggen, uh, obligate wijze is daar kennis van genomen. We zien de mooie tocht van de, de, de koets. We zien het aanbieden van de, de miljoenennota aan de Kamer. Maar eromheen het debat, de analyses, uh, die, die blijven wat, wat, wat achter, uh, achter het gordijn. Uh, we hebben gezegd, dit is een evenement waar iedereen uh, in dit land uh, uh, bij betrokken is. En dat willen we ook beter laten zien. ja Meneer Jortsma, uw provincie, ik hoor u steeds Den Haag noemen. Waar, waar, waar is Friesland in dit tot ja, maar kijk, ik, ik, ik praat nu even als lid van het comité van ja, toezicht voor het totaal. En natuurlijk, mijn provincie heeft daar een bijzondere rol in. We hebben afgesproken dat er jaarlijks een provincie een, een acte de présence mag geven. Friesland is als eerste gevraagd en ik heb daar gelijk ja op gezegd. Omdat ja, het Koningshuis heeft natuurlijk een grote uh, verbondenheid heeft met Friesland. Uh, geen Oranjehuis zonder Friesland. Uh, dus wat dat betreft, de oervader van, van de huidige koning die komt uit Friesland. Uit Friesland En dat is natuurlijk een mooie reden om daar dan Friesland mooi in de, de kijker te zetten. Wij gaan iets heel bijzonders doen. Wij, uh, wij gaan een Friese ambassade openen in uh, die week hier in uh, Den Haag. Uh, een, een ambassade waar wij uh, vanuit laten zien wat uh, de provincie Friesland te bieden heeft op het gebied van de bedrijvigheid, maar ook op de technologie. We gaan uh, themadagen organiseren over de provincie Friesland als zuivelprovincie. En We zullen natuurlijk ook het fenomeen culturele hoofdstad waar nog, wij nog voor in de race zijn met uh, Eindhoven en uh, Maastricht, zullen wij daar nog eens een keer extra in beeld uh, brengen. Het is een, uh, een, uh, een, een ambassade uh, waar ja. mensen elkaar kunnen ontmoeten. Nou, dat wordt schaatsen op de Hofvijver. Dat wordt schaatsen Meneer op de Hofvijver, ja. ja. <laughs> idee <laughs> krijgt u zomaar van mij. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Nee, Joris, maar goedemorgen. Goedemorgen. Dit is radio 1. Heer alweer geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal door Megens. Een cold case-team van de politie heeft gisteren opnieuw de resten van het hulmeisje opgegraven. De politie wil met nieuwe technieken weer een poging doen om achter haar identiteit te komen. De politie hoopt op een aantal specifieke kenmerken... waardoor de groep mensen waarbinnen gezocht moet worden veel kleiner wordt. Het hulmeisje werd in 1976 dood op parkeerplaats De Hul in Maarsbergen gevonden. Zeven jaar geleden werden haar resten ook al eens opgegraven voor onderzoek. De Europese Unie gaat meer werk maken van de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Er wordt 2 miljard euro extra op tafel gelegd, zodat er nu 8 miljard beschikbaar is. Het geld wordt niet over alle lidstaten verdeeld. Alleen landen zoals Spanje en Griekenland, waar meer dan 25 procent van de jongeren werkloos is, kunnen aanspraak maken op de miljarden. In Nederland heeft 10 procent van de jongeren tot 25 jaar geen baan. Zij hebben dus niets aan het Europese banenplan.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 informatie bij de ANWB. Wijnand Zwaar met goed nieuws voor Rotterdam. Ja, want de A20 naar Gouda is weer vrij. ging vanmorgen vroeg een motorrijder onderuit... nabij het Kleinpolderplein. File daar lost op. We zien nog wel een vrij lange file op de A13 vanuit Den Haag... tussen Delft en Knopend Kleinpolderplein. 9 kilometer. Maar goed, ook dat moet mondjesmaat weer wat gaan rijden. Dan de A28, Zwolle-Utrecht bij Amersfoort. 3 kilometer na een ongeluk. Daar is de rijbaan weer vrij. Nog niet op de A50 van Os naar Arnhem. Daar staat voor heteren 5 kilometer. Is daar een Vrachtwagen gekanteld. De rechte rijstrook is dicht. Wat u betaalt voor stroom en gas, dat lijkt duidelijk, maar dat is het niet. Sterker nog, we begrijpen er helemaal niks van. U leert meer naar de ster. Wist u dat er iedere drie minuten ergens in Nederland wordt ingebroken? Het kan u als ondernemer ook overkomen.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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl Zes minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De tennissers beginnen straks aan dag vijf van Wimbledon. En voor Igor Sijsling zal het even lekker nagenieten worden. Toch, Marcella Mesker? Hij deed het ja. goed. Zeker, hij speelde een fantastische wedstrijd werkelijk. Tegen de nummer 15 van de wereld, Milos Raonic. Een van de coming men op de ATP Tour. Een hele lange Canadees met een van de beste services in het circuit. Zeisling had daar geen problemen mee. Retourneerde goed, bewoog veel beter dan die lange Raonic. En vooral zijn service was imponerend. Hij heeft in drie sets lang geen service game verloren. Dus hij won eigenlijk makkelijk 7, 5, 6, 4, 7, 6 van nummer 15 van de wereld. Geweldige prestatie. Goed. Nou, ik hoor een herhaling van 1996 aankomen. Nou, dat is nog iets te vroeg. Hè? Eerst Krijs maar naar de vierde ronde. ronde kijken dan. Ja, eerst maar de vierde ronde. En dat ziet er niet onaardig uit, hoor. De Kroaat Ivan Dodik, nummer 49 van de wereld. De meeste mensen zullen zeggen, nou, hè, wie is Ivan Dodik? Nou, dat is natuurlijk een ervaren, geroutineerde, goede tennisser. Vooral op gras... Een jongen met een geweldige inzet. Misschien niet zo getalenteerd. Maar wel met een big surf. Dus ja, net als Zeisling ligt het gras Dodik zeer goed. Dus ik denk dat dat een gevecht zal worden. Maar dat het een grote kans is in een derde ronde een ongeplaatste Dodik te treffen. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Dus op naar de vierde ronde, zou ik zeggen. Nou, daar kijken we naar uit. De Britten kijken vooral uit naar de partij van Andy Murray. Um, heeft hij heeft iets lastig? Nou, tegen de Spanjaard Tommy Robredo, toch een grote naam. 32e geplaatst, uh, imponeerde vooral in uh, Parijs. Uh, daar die, uh, won hij drie vijf nadat hij uh, twee sets tegen nul achter stond. Maar ja, de Britten hè, en Murray. Uh, Murray ontzettend populair na zijn tranendal... vorig jaar na zijn verloren finale tegen Federer. En ja, nu Federer eruit ligt, Nadal eruit, Tsonga... Ja, zien ze de kansen van Murray groeien en groeien. Dus de kaartverkoop die is booming als er überhaupt nog kaartjes te koop zijn. En uh, ja, over zijn populariteit gesproken. Uh, Voorafgaand aan het toernooi werd een anderhalf uur lange uh, documentaire uitgezonden over Murray, waar hij weer tot tranen geroerd was uh, toen hij vertelde over zijn jeugd in Dunblane in Schotland, waar hij uh, in de klas op school zat uh, toen daar een schutter binnenkwam en 16 leerlingen en een van de leraren uh, doodschoot. Hij kende die schutter nota bene. Heeft daar nooit in zijn carrière over gesproken, mm -hmm. altijd uh, gemeden. En uh, nu in in het interview met BBC-presentatrice Sue Barker sprak hij daarover in die documentaire. En ja, hij, hij, hij, hij, hij ging huilen, tranen geroerd. geroerd. Dus ja, zijn populariteit is eigenlijk alleen maar uh, groter geworden. Want ineens blijkt die ja, een beetje knorrige schot, uh, die bottenjongen, die saaie jongen, blijkt dus echt een, een mens van vlees en bloed. Hè? De, zo hebben ze hem nooit gezien. Dus ja. ze staan met, met volle overgave nu achter uh, Andy Murray. Ja, en hij staat uh, geweldig te spelen. Ik, ik zie hem wel die finale bereiken tegen Djokovic. En, ja, en wat er dan gebeurt, weet Weet we niet. Maar goed, dat is vooruitlopen op de zaken. Eerst vandaag derde ronde tegen Tommy Robredo. Ja, dat is ook een heftig verhaal. Zeg. Wist jij dat ja. van hem? Ja, ik wist het wel hoor. Want hij heeft er ooit wel eens in een biografie wat over gezegd, maar niet veel. Hij heeft er nooit over gesproken, omdat het te emotioneel is. Want die jongen die dus al die kinderen doodschoot... die kenden ze, die hebben ze nota bene... en dat hoorde ik wel voor het eerst... want dat vertelde zijn moeder weer in die documentaire... die hebben ze wel eens een lift gegeven in de auto, meegenomen. Dundleen is een kleine stad. En Murray zegt, ja, ik tennis en ik ben zo trots op de stad... dat we over deze ramp heen zijn gekomen met z'n allen. En dat ik mijn steentje daaraan kan bijdragen. Want we zijn van heel ver gekomen met dit drama in de stad. Goed, mooi verhaal. Um, de Britten, we hebben het weer over tennis dan. We hebben natuurlijk ook nog Laura Robson. Uh, komt zij verder, denk je? Nou ja, zij is een hele goede uh, speelster. 19 jaar jong, linkshandig, groot en sterk. Nu al nummer 38 van de wereld en... Ja, wij klagen wel eens over het Nederlandse tennis... maar de Brit doen niet anders, terwijl ze toch Andy Murray hebben. Dan zeggen ze, ja, met 35 tot 40 miljoen euro winst per jaar... dat dan opstrijkt, moeten we toch betere tennissers krijgen? En ze hebben maar één man in de top 100 en twee vrouwen in de top 100 top 100. Eén daarvan is dus die Laura Robson. Dus zo slecht doen ze het helemaal niet. En Robson speelt vandaag op het centercourt... Eh, tegen een onbekende eh, Colombiaanse qualifier. Dus ja, die kan ook nog wel een rondje verder komen. Robson trouwens vijf jaar geleden hier juniorkampioen op Wimbledon. Dus wat dat betreft, eh, moet ik zeggen... het Britse tennis doet het helemaal niet zo slecht. Hè? Andy Murray en nu Laura Robson, alle twee op het centercourt. Dus de Britten zijn dolblij eh, die vandaag een kaartje hebben. Nog even een ander uh, talent bij de mannen uit Bulgarije. Grigor Dimitrov lag er gisteren bijna uit... maar werd gered door de bel? Ja, het was voor het eerst regen gisteren. Dan was het maar een klein beetje miserregen. Het is voldoende om uh, de grasbanen ja, te bedekken met de zeilen. En die Dimitrov, die uh, Bulgaar van 21... Ja, die wordt ook wel de toekomstige nummer 1 van de wereld genoemd. Want ja, hij speelt zo voortreffelijk, technisch begaafd. had het ontzettend moeilijk tegen een onbekende Sloween, Semmia. En hij staat achter met 9-8 in de vijfde set. Heeft op 7-6 al twee matchpoints gisteren moeten wegpoetsen. Uh, moet vandaag dus verder. Gaat dadelijk serveren. Moet dus uh, ja, warm, geconcentreerd beginnen. En wie weet uh, waar dat toe gaat uh, lopen. En het aardige van die wedstrijd is... Dimitrov is het vriendje, dat is allemaal officieel nu... van Maria Sharapova. Oh. Nou, die ligt eruit. En Sharapova... Nooit geïnteresseerd in andere wedstrijden te kijken. Zeker niet van de mannen. Maar nu die wel. heeft van bal 1 tot bal eind op de eerste rij gezeten. Met zonnebril, gewone kleren. Dus die kreeg het wel voor de kiezen om meteen vier uur daar op een stoeltje te zitten. Om naar haar vriend Grigor Dimitrov te kijken. Nou. Dus dat was wel aardig. Ja, die hadden een lange zit. Marcella Wesker, dankjewel. Veel plezier op Wimbledon vandaag. Slecht gesteld is het met de begrijpelijkheid van de energieprijzen. Dat concludeerde de Autoriteit Consument en Markt na onderzoek onder consumenten. Belemmert consumenten bij het maken van een goede keuze. Saskia Bierling van de Autoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er zo onduidelijk? Nou, wat heel erg onduidelijk is voor consumenten, is dat de aanbieders voor dezelfde begrippen vaak verschillende namen gebruiken. En ook op die rekening heel veel verschillende posten staan waar de consument ook niet zelf altijd een invloed op heeft. En al met al maakt dat, dat de rekening vaak een soort zoekplaatje is. En het ook heel lastig is om het aanbod van de ene leverancier met dat van de ander één op één te kunnen vergelijken. Ja. En dat is heel erg belangrijk zoals je net zei voor consumenten die willen overstappen. En vandaar dat wij in het onderzoek concluderen dat er op dat gebied gewoon het nodige moet veranderen. Ja. Om het voor consumenten veel duidelijker te maken. Je zou natuurlijk graag in één oogopslag zien wat de energie, stroom of gas kost per eenheid. huid. Waarom staat dat dan niet gewoon duidelijk op? Weet u dat? Uh, nou, je hebt heel veel uh, aanbieders gaan bijvoorbeeld uit van het gemiddelde gebruik van uh, de consument... en van een, een voor soort voorbeeldregio. Vandaar dat zij het ook heel erg belangrijk vinden dat als je als consument bij een aanbieder een aanbod vraagt van wat kost het bij u dat je dan ook een aanbod op maat krijgt. Zodat je zegt van, nou, ik ben die persoon. Dit is mijn verbruik qua gas en elektriciteit. Ik woon daar en daar. En dat de aanbieder dan kan zeggen van... ja, dat betekent dat u bij mij per maand dit bedrag kwijt bent. En dan kun je ook pas goed vergelijken... wat je dan bij een andere aanbieder kwijt bent. Nou, het lijkt me niet zo moeilijk voor bedrijven om dat te geven. Uh, waarom verspreiden ze zoveel rook eromheen? Ja, dat uh, moeten we natuurlijk aan de Ja, moeten we vragen. vragen. Ja, heeft u een ja. idee? <laughs> Dat ik denk ja, de nota is ook ingewikkeld, maar het kan veel duidelijker. Vandaar dat we daar nu aanbevelingen do voor doen. De energiebedrijven zelf vinden het belangrijk dat zij, hè, dat de autoriteit consumentenmarkt geen toezicht meer gaat houden op die tarieven. Maar wij zeggen van ja, hè, dat is de omgekeerde wereld. Wij vinden het belangrijk dat de consument zelf goed geïnformeerd wordt dat de rekening geen zoekplaatje is. En dat hij niet alleen met behulp van prijsvergelijkers kan overstappen, maar dat hij zelf die keus moet kunnen maken dat toezicht kan pas minder als de consument duidelijk weet waar hij aan toe is... en zelf op basis van heldere informatie kan besluiten wel of niet over te stappen. Kunt u en gaat u ze verplichten helder te zijn? Ja, wij gaan uh, dat zeker uh, uh, daarvoor zorgen. We hebben volgende week daarover al gesprek met de energiebedrijven. En wij denken dat we met uh, de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen die we daarbij doen, dat zij een hele stap in de goede richting zouden kunnen maken. Dus de volgende nota is goed te lezen en Daar te begrijpen. Daar vanuit. Mooi, hartelijk dank. Saskia Bierling van de Autoriteit Consument en Markt. Gaan we door naar Os, want daar is Mark Rob en Visser over de vakantie. Want hoe doe je dat nou goedkoop, Mark Rob? Ik heb een paar ja. tips ook nog via Twitter, wil je oh, die nog de, horen? Ja, ja. ja, heel graag. Ja, ja, voor jouw regio kun je dagenlang wandelen, fietsen en genieten in Maashorst, zegt Draakmug. Kun je dat bevestigen? Maanshorst, ja zeker, heb ik al gehoord. Gaat ja, het zo over hebben, goed. Ja? Ja. Uh, uh, ja. Al jaren geen vakantie met de kids, zegt de studio Houtzager: Zwemmen in de Bergse Achterplas. Ja. Goed idee Hoi. voor Rotterdam. En bezoekerscentrum uh, Kustwerk Katwerk. Deze dagen, deze zomer open voor alle strandvakantiegangers. Kijk, geen ja, kaartje ja, nodig. Ja. Heel goed, kijk, nou, dit is toch dus eigenlijk een allemaal één een, een grote ode aan Meta de Vries. Hè? Gewoon lekker weg in eigen land, dim, dim, dim. kijk eens beter om je heen, dat soort, ja. dat soort dingen. Ik heb er ook nog een van Hartman die zegt, maak van je werk je hobby of van je hobby je werk, ga mediteren, vind rust in jezelf. En die sluit heel goed aan bij deze van Loni, die schrijft, wij gingen vroeger altijd 1200 kilometer rijden om dan op een camping te gaan zitten met een boekje en verder weinig doen. Dat doen wij nu thuis. Dat is ook een hele goede tip. Ja, thuis blijven hoeft niet altijd even erg te zijn. Ik ben inmiddels beland in de Peperstraat in Os, uh, waar het nog wel heel erg rustig is. Maar gelukkig is de centrummanager hier. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent in dienst van de ondernemers hier Ja. Ik... en u organiseert nog alles wat. Er wordt gevraagd om ja, de stad op de kaart te zetten en uh, evenementen ja. te organiseren. Nou ben ik op zoek naar budgetoplossingen, hè? Een mooie gratis kunstmarkt in die betreffende Peperstraat. Alsjeblieft, u, heeft meteen gewoon, u legt de kaarten meteen op tafel. Absoluut. En we organiseren in Os momenteel de Italiaanse weken. Dat betekent dat we zaterdag hier de mooiste Italiaanse auto's kunnen zien. Zondag 150 klassieke auto's. In buiten de stad is, is er ook nog van alles te doen. Dus Os zet, ja, we zet ja. ons graag op de kaart. Ja. We gaan even verder kijken, want ik ben, uh, we zijn op stap met uh, Jeannette Huissen. Wat we gaan we, mogen, we, gaan, we gaan doen hier? Uh, we gaan nu uh, naar de Italiaanse ijs... Uh, ja, maar ja, uh, dat kost wel weer geld natuurlijk, hè, ijs. Ja, ijs kost geld, dat klopt. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u de baas? Wat zegt u? Bent u de baas? Nee. nee oh, waar is de baas? Wie is de baas? Waar is oh, de basis in de, de, de kelder. Vertel even, want ik was laatst bij een ijsboer in Amsterdam die zei, mensen gaan misschien niet op vakantie, maar ze hebben altijd nog wel geld voor een ijsje. Absoluut, het, <laughs> het blijft toch heerlijk. Ja. En uh, ja, recreëren in je stad en dan een uh, lekker ijsje meenemen en daar lekker likkend, uh, ja, je weg vervolgen. <laughs> Kijk ja, u, u organiseert al die dingen, het is natuurlijk waar, in heel veel plaatsen in Nederland zijn in de zomer allerlei dingen te doen, braderieën en toestanden, is allemaal leuk, mm -hmm. maar er moet uiteindelijk natuurlijk wel geld verdiend worden, dat zit er toch ook achter. Ja, natuurlijk, dat is het zo. Maar goed, de stad krijgt een heel andere functie met internetwinkels. Ja, we gaan weer veel meer naar recreatie en verblijven. En het verblijven is gewoon gratis. En natuurlijk, ja, als je op het terrasje gaat zitten en je gaat er wat, wat, wat, wat, wat kopen... ja, kost je dat wat. Maar goed, dat hoeft niet veel te zijn natuurlijk. En, gaat u zijn op vakantie? vakantie ja? ja, nou, ik uh, heb nog wel wat plannen. Ja, ja, ja. toch wel? Ja. Kan er nog wel af? Dat kan er nog wel af. Aha. Maar ik kan hier ook, zeg maar, aan in in de, in de, in de Groene Maasdijk van ons... 42 kilometer Maasdijk, weer kan er me uitstekend van maken. Kijk, fietsen kosten ook niks als je fiets hebt. He? Nee, en nee, nee. altijd... ja. uit de water en zwemmen in de Maas kost ook niks. Goed, uh, we wachten op een ijsje hier, Marcel. Ik denk jo. dat het er nog wel in zit, hoor. Ik denk het wel. Tuurlijk. He? Een budget-ijsje, Een budget-ijsje. Voor de waterijsje. <laughs> Tot straks. Verkeersinformatie bij de ANWB bij Antwerpen. Ja, Een hele kleine ochtendspits. En de angel is er ook uit. Want er waren problemen bij Rotterdam op de A20... naar Gouda, bij Rotterdam Centrum. gingen motorrijden onderuit. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. En de files lossen snel op. En ook op de A50 daar zijn de problemen voorbij. Van Os naar Arnhem, want er kantelde een leger voertuig. De rijbaan is vrij. Nou, de langste file die staat er nog op de A13. Van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en de Afrika naar Reis. 4 kilometer.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 Wilburys hoort u met de Poor House. Het is een opsteker voor de Griekse economie. Later vandaag wordt officieel bekendgemaakt dat de Trans-Adriatische pijpleiding van Azerbeidzjan naar Europa door Griekenland zal gaan lopen. En dat levert weggelegenheid en geld op. En dat communicatie kunnen ze wel gebruiken in Griekenland. Waar komt die pijpleiding? Nou, die trans-Adriatische pijpleiding wordt aangesloten op een leiding... die vanuit Azerbeidzjan door Turkije gaat lopen. En vanaf de Turks-Griekse grens gaat hij dan uh, door het noorden van Griekenland en Albanië... om dan via de Adriatische zee in Italië terecht te komen. Nou, daarmee zal gas uit uh, een enorm veld in Azerbeidzjan in de toekomst naar uh, Europa gaan. Waarschijnlijk vanaf 2019. En ja, en vanochtend, zoals je zei, wordt het officieel allemaal bekendgemaakt in uh, in. In Baku, in Azerbeidzjan. Ja, een gaspijpleiding dus. Wat gaat het Griekenland opleveren? Nou, het grootste deel van, van die leiding loopt door Griekenland. 550 kilometer van de ruim 800. Uh, en het gaat om ja, een van de grootste buitenlandse investeringen tot nu toe in Griekenland. Om 1,5 miljard euro door de bedrijven die in die tap, zou ik maar zeggen, vertegenwoordigd zijn. Dat zijn Noorse, Zwitserse en Duitse energiebedrijven. En volgens onderzoek zal de aanleg van die pijpleiding direct meer dan 2000 uh, banen opleveren. En indirect nog eens 10.000. En voor de Griekse economie zelf uh, levert het meer dan 400 miljoen euro op. Uh, en er is nog iets anders. Griekenland hoopt uh, hiermee ja, een belangrijke link te worden in een netwerk van gasleveranties. Want de bedoeling is dat die ook wordt uitgebreid, die pij pijpleiding, naar uh, Centraal-Europa bijvoorbeeld. Ja, je zegt dat het is goed nieuws voor Griekenland uh, grote investering tot nu toe zit er dan nog meer in het vat? Nou ja, er werd voor het eerst uh, geglimlacht uh, hier uh, binnen de regering. Want premier Samaras uh, kon wel een succesje gebruiken... na de gebeurtenissen van de afgelopen weken hier. Hè? De zeer omstreden sluiting van de publieke omroep. En de, die bijna zijn regering uh, ten val bracht. Het lijkt erop dat, uh, dat er nog meer investeringen aankomen. Het Chinese bedrijf Costco... Uh, die al een groot deel van de containerhaven... hier in Piraeus bij Athene in bezit heeft, die heeft... Uh, een paar dagen geleden zijn tweede pier geopend... en heeft de kennen gegeven dat ze ook wil investeren in de passagiershaven... die nu nog in overheidshanden is. En ook belangstelling hebben de Chinezen getoond... voor de Griekse spoorwegen een paar maanden geleden is de haven met het Griekse spoorwegnet verbonden. En de, het Chinese bedrijf uh, wil graag zijn containers... via het Griekse uh, spoorwegnet naar de Balkan bijvoorbeeld gaan vervoeren. Dus ze hebben een oogje een beetje uh, op de spoorwegen gericht. Ja, en, en is de Griekse regering druk aan het lobbyen... om dit soort opdrachten ook binnen te krijgen? Om dit soort investeerders binnen te halen? Jazeker, want uh, ja, zeker ook met die uh, trans-Adriatische pijpleiding... is er behoorlijk gelobbyd bijvoorbeeld... Door de Griekse regering. Samaras is bijvoorbeeld uh, uh, speciaal daarvoor naar uh, Azerbeidzjan afgereisd. Hij heeft ook een, een lang bezoek in China gebracht. En uh, er staan nog wel meer bezoeken op het programma. Nou, goed nieuws voor Griekenland. Gemeld door Connie Kezen vanuit Athene. Het NOS Radio 1-journaal Club. De SP vindt dat het Ruward van Putten ziekenhuis in Spijkenisse... een volwaardig ziekenhuis moet blijven. Ze moeten ook s'avonds, nachts en in het weekend spoedzorg kunnen blijven leveren. Tweede Kamerlid Renske Leijt heeft dat gezegd bij Radio Rijnmond. Het ziekenhuis wordt overgenomen door drie andere ziekenhuizen. De SP houdt er vandaag een manifestatie.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 Meldt bijvoorbeeld NBC News. Ruim 500 reacties staan er op, op het stuk, op de site. Waaronder die van Never Stop Asking Questions. Die erg benieuwd is hoe dit lek zich zal verhouden... tot het lekken van informatie door Edward Snowden. De archieven van de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagse feesten worden overgedragen aan het regionaal archief Nijmegen. Daardoor worden meer dan duizend foto's toegankelijk. In de archieven is bijvoorbeeld te vinden wie wanneer meeliep, waarom de wandelgroep Is het hier oorlog protesteerde... en welke artiesten in 1974 optraden tijdens de zomerfeesten. RTV Gelderland schrijft erover. Bij een inval in de cel van Marc Dutroux heeft de politie een videoband gevonden... waarop schaars geklede kinderen te zien zijn, schrijft de Belgische krant het Nieuwsblad. De scène met de kinderen verschijnt onverwacht midden in een documentaire. Dutroux beschikt in zijn cel niet alleen over een cd- en dvd-spelen... maar ook over een videorecord. En de nacht van de Assenaren in de aanloop naar het IT is rustig verlopen. Zes mensen zijn gisteren aangehouden in Assen. De meeste arrestanten waren betrokken bij vechtpartijen en opstootjes. Ook werd een man aangehouden die er vandoor ging met de fiets van een agent. Morgen op de dag van de motorraces wordt in As ongeveer 100.000 bezoekers verwacht, schrijft RTV Drenthe. Commissie Wijfels komt vandaag met de conclusies. Heeft onderzocht hoe de banken in Nederland stabieler kunnen worden. Die conclusies, daar lopen we op vooruit. Zo dadelijk, na negen uur, hoort u meer van Bert van Sloten. En er begint vandaag ook een kort geding van Ansaldo Breda, de bouwer van de Vira-treinen tegen de NS en de Belgische spoorwegmaatschappij. Ook daarover hoort u zo dadelijk meer.